van de putten met het NOS journaal. De politieagenten die door worden opgeleid in Koendos zullen niet meedoen aan offensieve militaire acties. Dat zegt minister Rosentaal in reactie op uitspraken van de chef van de politie in de Afghaanse provincie. Volgens RTL in de Volksrand heeft hij gezegd dat de kans groot is dat agenten worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban. Hij ziet dat als zelfverdediging. Nederland heeft als voorwaarde gesteld dat de agenten alleen civiele taken mogen uitvoeren. Rosenthal zegt dat die afspraak nog steeds geldt. De uitspraken van de politiechef zijn volgens hem daarmee in lijn. GroenLinks, SP en ChristenUnie hebben vragen gesteld over de kwestie. Meester Verhagen is niet van plan iets te doen tegen de prijsverhogingen voor mobiel internet. Hij vindt de hogere tarieven van KPN, Vodafone en T-Mobile geoorloofd. Schrijft hij in antwoord op vragen van de PvdA. De drie aanbieders verhoogden onlangs hun prijzen. Naar eigen zeggen omdat ze steeds meer data moeten verwerken. Volgens de PvdA willen ze meer inkomsten uit internet. Omdat mensen steeds minder bellen en sms'en. Minder profielen op de HAVO en het VWO is niet verstandig, vindt de onderwijsraad. Minister van Bijsterveld wil het aantal profielen verlagen van vier naar twee of drie. Dan kunnen scholen meer aandacht besteden aan kernvakken als Engels en Wiskunde, zegt de minister. Maar volgens de onderwijsraad kan daardoor de aansluiting met het hoger onderwijs in de knel komen. En de organisatorische winst voor de scholen is volgens de raad klein. Rusland heeft twee vluchten met Sojus-raketten uitgesteld na een ongeluk met een onbemande Sojus. Die raket stortte neer en de Russen willen eerst weten hoe dat kwam. Door het uitstel blijft de bemanning van het ruimtestation ISS langer in de ruimte. De Nederlandse astronaut André Kuipers moet in november met een Sojus naar ISS. Of ook zijn reis vertraging oploopt is onduidelijk. Het weer nog wisselend bewolkt, vooral in het noorden buien, vrij veel wind en 17 graden. Morgen een enkele bui, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Roelovarensveen en Hoogmade 5 kilometer. De 10 West naar Zaanstad voor de Koen Tunnel 3. A12 Den Haag richting Utrecht tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen, 12 na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrijgegeven. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg, 9. De andere kant op tussen de afrit Maarn en de afrit Den Dolder, 7. En de N14 van Den Haag naar Leidsendam, tussen Wassenaar en Leidsendam 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee, Zandvoort en z ZOMERHITS z Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu de Muziekboulevard. So light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 Would you care?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 Change the morning after. It ain't no crime, stop. So take your time, stop. Like I told you, I never take it all for granted. Oh, sunrise with you, better to have you. Sunrise with. Ever true, you, you, and I found myself because of you. I never saw the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 the river Als bij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 moeder dus van mij, zit van jou, Cd van mij, zit in van ons allebei, mag ik reden van mijn moeder? You cannot see the top, unless you fly And There's a morning, a proven ground Ain't nowhere to go, if you hang around Everybody wants to say what's already been said Everybody wants to tell what's already been told The moon, even at the center of the fire, there is cold. All that. There are people living there. They're on halfback. And each and every day. But hell is not fashion. So, what you trying to say?